in de Limburgse plaats Stijn mogen ruim 100 bewoners van een ontruimde seniorenflat pas na het weekend terug naar huis. Uit metingen van de brandweer blijkt dat er in de 80 woningen geen gevaar is voor rookgassen of asbest. Wel zijn er problemen met de stroomvoorziening en moeten liften en deuren gerepareerd worden. De bewoners kunnen na het weekend gevaseerd naar huis, schrijft de gemeente Stijn in een brief. Bij de brand in een winkelcentrum werden donderdagnacht 40 winkels, 2 banken en 6 huizen in de as gelegd. Naar verwachting is de brandweer vanavond klaar met nablussen. In Brabant is een peuter met Mexicaanse griep gestorven. Die, voor zover bekend, verder niet ziek was. Het is een meisje van drie uit de regio Den Bos. Ze zou het tweede dodelijke slachtoffer zijn dat niet al ziek was. Vorige week overleed een verder gezond meisje van veertien. Het is zeker dat de peuter de Mexicaanse griep had. Maar de uiteindelijke doodsoorzaak zal pas over enkele weken bekend zijn. In Nederland zijn nu elf mensen met Mexicaanse griep overleden, van wie vijf deze week. Mogelijk zit daar nog iemand onder die niet eerder ziek was. Het RIVM benadrukt dat de ziekte over het algemeen mild verloopt. Maar net als bij normale griep komt het sporadisch voor dat verder gezonde mensen eraan overlijden. Gemeenten hebben dit jaar al meer dan duizend tijdelijke huisverboden opgelegd. Dat staat in een rapportage van de ministers heers Ballin en Ter Horst. Rotterdam is koploper met 300 huisverboden. Sinds begin dit jaar mogen burgemeesters plegers van huiselijk geweld tijdelijk uit huis laten plaatsen. Tijdens de afkoelingsperiode krijgen zowel de geweldpleger als de rest van het gezin hulp. Het huisverbod duurt tien dagen en kan tot maximaal vier weken worden verlengd. Het weer vanavond en vannacht enkele opklaringen. minimaal rond 6 graden. Morgen overdag toenemende bewolking. Later in het westen wat regen. en Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Ziet. We We are coming to you. We are...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 Five, four, three, Jouw hem, keir door je speakers, of wel gewoon, goedenavond antwoord, see it, on air. Mijn naam is DJJK en we trappen af met toch wel een hele fijne plaat. Steve Angelo was not was in de Norman Doray. En ja, dat doet ons gelijk denken aan een heel mooi Amsterdam dance event. Want ja, wie stond er in de Amsterdamse escape? Niemand minder dan Norman Doray. dus... Hele mooie overbrugging! Zie het, zou zie het niet zijn, natuurlijk! Zonder de one and only, DJ Ten Hoven! Goedenavond, Goedenavond Joen! Goedenavond Joey! Wat een weekend was het, hè? Of week? Ik weet niet of jij nog veel meer hebt gedaan afgelopen week met de Amsterdam Dance Event. Ja, heel veel geslapen. Heel, heel veel. Dus, dus je hebt niet alle andere feestjes meegekregen die nee, er ja, waren. Nee, de Panama, de Escape. Ja, en, uh... dat is wat wij hebben gedaan allemaal. En ik denk dat we daar ook nog best wel een kleine recensie straks van uh, kunnen geven in het programma. Oh ja, zeker. Zeker over de Panama in ieder geval. Dat, uh... Panama was ontzettend gezellig. Straks meer erover. De Escape ook helemaal super. was ook erg een leuk. Een hele grote line-up. Nou ja, straks veel meer erover. Maar we hebben een bomvolle show. Natuurlijk is de lijst bekend. Welke DJ is de beste? Ja, we gaan het horen, want de DJ Mac Top 100, hij ligt hier voor me. Ja, ik zag al zo'n uh, dik pak uh, papier in de brievenbus zitten van de wijk. Uh, er is niet zo heel veel veranderd, maar er is ook weer heel veel veranderd. Nou weten we nog niks. Maar ja, gewoon lekker blijven luisteren. Dan hoor je straks gewoon hier alles. Wat hebben we nog meer in de show vanavond, Joey? Uh, famous DJ's komt terug in de Waartse Tempel. Ook hebben we de volledige lijn-up van Dirty Dutch. Hij is eindelijk bekend en uh, het is een leuke line up Verder nog Emporium, een van de feesten in Nijmegen. En ook een festival. De afgelopen paar jaar enorm gegroeid. En ze komen terug op 29 mei 2010. En dit is al een klein beetje informatie. En die ga ik jullie vertellen. En natuurlijk team verdiend de partyguide. Waar kan je morgen zo nu en dan een beetje heen? Ik ga het je vertellen. Ja, hebben de mensen het nodig? Een beetje afkickverschijnselen naast zo'n Amsterdam Dance Event? Uh, ik denk het wel, tuurlijk. Ik denk het ook wel. Uh, hele week lang kunnen feesten. En de meest gave feesten. De meest bekende DJ's. Is het allemaal op? Of is het dit weekend gewoon weer raak? Het ja, wordt hartstikke raak. We gaan het allemaal meemaken hier bij de show van ZFM. See it! Tot 12 uur, gewoon drie uur lang keihard door je speakers. Natuurlijk kun jij ook mailen naar CFM, Mailen naar Ziet in het speciaal. Zie is... at En ja, ik heb hem gelijk net geopend. En we krijgen gelijk een berichtje binnen van Lisa. Lisa zegt... Jon, kun je voor mij die ontzettend lekkere... ...nieuwe stealth release draaien. Welke is dat? Kid Massive featuring Elliot Williams and Durr. Touch me in the morning. Williams en Jure, touch me in the morning. In de Beach Huggers Alexander Brown remix. Speciaal voor Lisa natuurlijk. Hey Joey. Wat staat er allemaal in? In de DJ Mac. De DJ Mac top 100. Hij is weer bekend in het jaar 2009. De belangrijkste lijst in de DJ wereld. Wat sta je hierin dan ben je gewoon binnen voor het hele jaar. Alle grote feesten die wordt geboekt. Je vliegt de hele wereld over. Daarom is ook belangrijk dat... op tenminste in alle DJ's belangrijk dat ze erin komen. En de top 10, hij staat hier voor me. De lijst wat mij opvalt is dat de trends een stukje minder populair geworden is. En dat de house aan populariteit aan het toenemen is. En dat is in Nederland natuurlijk al vrij lang dat house nu de populairste stroming is. Maar de wereld loopt meestal een beetje achter op Nederland. Dus vandaar dat deze lijst nog een beetje van de trends is. En dat je een beetje langzaam ziet dat die house DJ's erin gaan komen en hoog. Oké. Okay. Ja, ik zit al eventjes mee te kijken en ik zie toch best wel uh, bekende namen ertussen. Ja, zullen we gaan beginnen bij tien? Sander van Doorn, hij staat op de tiende plek. Hij is onder andere kent van die remix van uh, Robbie Williams die hij maakte... Onder andere, maar hij heeft uh, Back by Document. Uh, is toch wel een bekende. ding. ik. Maar is het jaar ervoor, maar van dit jaar, zeg maar. Ja, oké. Okay. En uh, Sander is in de trendscene een hele bekende DJ met een hele eigen sound en uh, met een eigen label. Uh, vooral bij spinning recordings, veel uh, releases. Dat klopt, ja. En dat hebben we toch in deze lijst gewacht. Op nummer 9, ook nieuw in de top 10, Gareth Emery. Wie? Dat is ook een uh, trends-DJ met hele goede producties. Oké, okay, ja, mij zegt het persoonlijk niks. Uh, hij heeft samengewerkt met Above and Beyond. Ik, uh, ik denk dat je dat ook niks zegt. In nou, Above and Beyond zegt me, zegt me dan wel weer ja. meer. Nou ja, Gareth is een hele bekende trans DJ wereldwijd. In Nederland stelt hij helemaal niks voor, maar uh, in Zuid-Amerika, Azië en Amerika bijvoorbeeld dan weer wel. Dan op 8, Marcus Schulz. Ja, die kennen we natuurlijk. Nou, die heb je nog in Nederland rijdt vorig jaar. Uh, hele populaire trance DJ ook. Hij uh, is origine van uh, Duitsland. Hij is verhuisd naar uh, Amerika. Ja, ik zag net ook al iets over uh, Armin van Buren samen met uh, Marcus Schultz. Uh. Klopt, die uh, gaan samen hier in Nederland rijden en uh, in Amerika al uitverkochte shows en uh, videoclip op TMF. Veelbelovend dus. Ja, nou, ik vind hem geen reet aan, maar uh, hij uh, schijnt uh, de training heel goed te doen. Oké. Okay. Dan gaan we naar 7. Hij is gedaald. Verdi Korsten. Ja, in die tijden heeft hij in de top 5 gestaan. Nou ja, Verdi Korsten, iemand die Verdi Korsten is... Ja. Alleen dit jaar is hij wel minder gaan opvallen ten opzichte van andere DJ's die wel enorm uh, zijn gaan opvallen. Het dus is, daarom, al, is uh, altijd wel goed, een beetje afwisseling natuurlijk. Houdt de mensen ook scherp. Ja, en ook nieuw in de top 10, Deb Mouse op nummer 6. Ja, ik uh, vroeg me al waar die bleef. Uh, als ik kijk uh, naar onze enige de DJ Dion Sydney. Ik geloof dat hij al zijn platen rustig tien keer downloadt. <laughs> ja, hij brengt wel veel uit. Hij is wel die andere kant op gegaan, maar uh, blijkbaar heeft dat uh, meer succes voor, uh, voor gezorgd. Hij heeft natuurlijk zijn hele unieke treinstijl met zijn lettop en zijn shows heel, uh, heel apart. Uh, dan gaan we naar plek 5. Ook gedaald, of uh, deze, deze is gedaald. Paul van Dijk. Nou ja, deze, dit jaar heb je niet veel van deze man gehoord. Nou, dat zie je ook uh, En dat hij dan als zo hoog staat? Ja, hij komt van de drie positie af. Hè? Dus, uh, ja, dus. Twee Onda plaatsen. Hè? Dat is toch wel in de top drie. Dat gebeurt niet snel. Nee, maar ja, een hoop mensen moeten er wel op stemmen, lijkt mij. Ja, hij zal nog een grote aanhang hebben. Laat het Paal van Dijk is een, nog een levende legende. Dat, uh, ja, dat, uh, dat uh, wel, ja. Ja, en uh, degenen die op vier staan, Above en Beyond. Ook uh, ja, een trio. net al genoemd? Een trio met uh, drie uh, artiesten die samen dan de trends uh, duo volgen. Met een eigen radioshow een eigen label. Uh, ja, aantal releases en gewoon een hele grote aanhang uh, op trendsgebied. Ja, nou ja, trio's. Ik ben er gek op. <laughs> en op drie, en uh, ik had hem eigenlijk hoger verwacht David Getta. Ja, helemaal top joh. Kijk naar wat hij uitbrengt, uh, Black Eyed Peas. Ja, overal waar hij als komt, samenwerkingen. in top 40 met Eken, Black Eyed Peas. Uh, het is gewoon heel logisch dat hij in de top drie komt. Ik had hem eigenlijk op één verwacht. Eigenlijk wel, ja. ja We nou zien ja. Uh, als ze uitverkochte concerten afgelopen zaterdag. In Amsterdam natuurlijk, tijdens het Amsterdam Dance Event In de cent. Helemaal uitverkocht. Nou ja, de nodige filmpjes staan al op internet, dus check het even uit. Ja, dan op nummer 2. Tiesto. Staat hij er nog steeds in? Ja, tuurlijk staat hij er nog steeds in. Ik bedoel, het is Tiesto. Iedereen vindt, ja. Tiesto, al gaat hij de hele andere kant op. En misschien met die album. misschien dat je volgend jaar daar meer van gaat zien. Maar over het algemeen van dit jaar. Deze man, je moet toegeven, hij verkoopt overal nog steeds uitverkochte stadions. Dat is een ding wat zeker is. Het uh, radioprogramma wordt goed beluisterd, dus CD, die wordt gewoon meteen uh, in het album charts gedaan. Uh, ze, uh, platen komen nog steeds in de top 40 terecht. Zeg je ergens, Chesto? dat is succes. Het is net zo bekend als Armaan, die bij ons zal spreken. En daarom zal Chesto al nog wel in de top 10 blijven staan. En sowieso wel in de top 3. Oké, okay, en dan zijn we toch uitgekomen bij de nummer 1. Ja. Wie is de op top 100 Op derde jaar op 1, ja natuurlijk weet je dat al, als je iedereen al genoemd hebt. Armin van Buren. Ja, helemaal goed toch? Nummer 1, DJ, goed, 2009. Toch? Helemaal goed, hij vliegt de hele wereld rond. Ja, ik denk ook wel een terecht uh, nummer 1. Ja, deze man heeft zoveel in controle in, in, in de zien. Hele grote platenmaatschappij. Uh, organisatie. Uh, shows die hij doet. Uh, ja. Deze man heeft zoveel in controle inderdaad. En uh, is echt het gezicht van, uh, van Armada. Ja, en als ik dan kijk naar deze totale lijst. Is het niet speciaal een uh, lijst meer van het buitenland? Want... Als je hier in Nederland zeg maar, zo'n lijst zou samenstellen... dan zou je toch een heel ander lijstje krijgen, denk ik. Ja, zeker. Wat ik ook zeg... Uh, Nederland is altijd al een voorloper op de, op de muziek wereldwijd. En wat ik al zei is dat uh, de trends... dat is in Nederland al een tijd niet meer populair. Het, laten we zeggen dat 2002 met de Tiesto, Traffic en uh, Love Comes Again... dat dat een beetje het einde werd. Ja. En dat de house zeg maar, steeds meer uh, ja, opkomt. En ik denk dat het afgelopen jaar en vorig jaar... toch wel de hoogtepunten uh, bereikt heb. En dat ga je ook steeds meer terugzien in deze lijst. Ik denk dat je volgend jaar een hele andere lijst gaat krijgen. Ja, want de house DJ's worden steeds populairder. En dat ga ik jullie ook nu vertellen, want in de lijst zijn ook nog een aantal stijgers. Waaronder uh, Layback Luke gestegen is naar plek 27. Nou, dat is het Nederlands bekendste house DJ wereldwijd. Ja, hij is, uh, is hij daar ook opnieuw binnengekomen? Nee, hij stond iets uh, lager op de lijst eerst, maar nu uh, 27. Oké. Okay. En ik dan uh, Sebastian en Crosso bijvoorbeeld. Die zie ik op de plaats nummer 25 staan. Ja, Swedish House Mafia. Die had ik eigenlijk wel, uh, wel wat hoger nog verwacht. Uh, in Ibiza niet. draait hij alles helemaal plat, buitenland helemaal. Ja, maar het is niet zo als bijvoorbeeld een Tiesto of een David Guetta of een uh, Armin van Buur. Hij is geen gezicht van iets. Hij is bekend als de Swedish House Mafia. Iedereen kent hem als Swedish House Mafia. Uh, hij, hij werkt samen met x wall dat, dat soort dingen. Ja, even. want x wall die, uh, die had ik ook eigenlijk wel hoger verwacht. Maar het is net ook, hoe zet je het zelf in de markt? De ja. naam. Want ja, DJ-naam, uh, het is toch, uh, ja. En ik zie heel apart DJ Feel. Die staat uh, net onder Feder Le Grand. Weet ik niet, maar dat wil ik ook zeggen. Feder Le Grand op plaats 29. Ook wel dan uh, ja, de ene populairste house DJ van Nederland. Maar als je zegt Feder Le Grand, dan denk je ook aan een heel apart persoon. En natuurlijk de hit uh, Put Your Hands for Detroit, uh, die meewerkt. De ja, met nee, ik, had, ik had zelf verwacht dat hij hoger zou staan. Mede dankzij zijn die, uh, shows met Madonna. Nou ja, dat heeft blijkbaar. toch een uh, Amerikaanse invloed. En ik denk dat daar ook een hele hoop mensen uh, zullen stemmen. Want Benny Benassi zie ik nog boven hem staan. Ja, dat zal bijvoorbeeld die Oost-Europa of Amerika ja. weer mee. Mee, mee te maken hebben. En dan uh, DJ Chucky. De eerste echte Dutch House DJ in uh, de top 100. Nummer 72. Nou ja, daar gaan we denk ik nog veel meer van horen de komende dus, jaren. Ja, voor Chucky echt een uh, geweldige prestatie. Dat het uh, van iemand die eigenlijk nog een nobody was op de wereld. Nu gewoon uh, plek 72 weet te bereiken. Deze jongen die gaat nog heel ver schoppen. Of en als hij in dit tempo doorgaat. Inderdaad, dan gaat deze man gaan stijgen. En ik uh, verwacht ook met zijn image. En uh, als je Chucky zegt. Dan heb je ook een hele identiteit. Een soort merk eigenlijk. Dat je wereldwijd uh, waarschijnlijk uh, heel populair kan worden. En inderdaad ooit de top 10 wel kan bereiken. Als je in dit tempo blijft doorgaan. Ja, ik denk, ik denk het aan de ene kant wel. Als ik kijk naar al zijn uh, releases uh, van de laatste tijd. Je mag denk ik wel gerust zeggen dat 2009 toch echt wel het jaar van Chucky was hier. Uh, Zeker. Ja, om nog eventjes vooruit te lopen over de nieuwjaarsbeschouwingen. Nieuwjaarsbeschou ik denk dat het jaar van Chucky was hier in Nederland. Uh, Wereldwijs voor Chucky. En in Nederland denk ik Afrojack en Chucky. Afrojack? Nee. Afrojack heb ik het niet zo mee. Ja, in de clubs zijn zijn platen... zijn toch wel de gro grootste clubwits van dit jaar. Ja, ik vind hem irritante bliepjes hebben. Maar ja, misschien word ik oud hè. Waar <laughs> heb je nog meer... Uh, rondom de top 100 van de DJ's? Nou ja, dit waren toch wel de belangrijkste... Uh, opvallende punten in deze lijst. Ja, kunnen we toch nog eventjes... Uh, de hekken sluiten, de nummer 100. Uh, de, de nummer 100. De nummer 100. Dus gewoon eventjes uh, voor het leuk. Ik ben wel even benieuwd uh, wie, uh, wie het afsluit... Nummer 100, NDC. Nou, zeg maar, dus niks. Nee, nou ja. Ik nou zie... ja, ik zie wel Alex Morf, Jay Borato, dat zijn toch wel bekende namen. Ja, Fatboy Slim. Slim. en Shane54. Dus ja, ze toch wel. Uh... Ja, misschien zitten ze op de achtergrond. En wie weet dat je ook binnenkort allemaal van die Oostblok DJ's krijgt. Ja, het wordt uh, open grenzen, meer toegankelijker. Ja, de Oostblok Club altijd Nederland achterna. De Oostblok is altijd een paar jaar terug. Dat is toch wel. Uh... Nou, we gaan het uh, meemaken. Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen voor alle DJ's. Zet je carrière op schrap. En wat hebben we nou klaarstaan, uh, Joey? Volgens ja. mij een uh, hele goede artiest. Want Koen Groeneveld die stond afgelopen zaterdag ook in de escape. Klopt. Hele verrassende set eigenlijk. Uh, toch wat meer uh, de bekendere nummers. Nou, hij heeft een nieuw plaatje uitgebracht samen met Rehab. Bekende zout erin. Casablanca, Epic. Jordan, hierbij zie je hier It, tot 12 uur met zometeen rond de klok van 10 voor 10. De Party Guide. Nu eerst, kom groenevel. De zaal weer helemaal vol met Casablanca-epic. Ik hem hierbij ziet. En Joey, wat hebben we nog bekend te maken rondom Dirty Dutch? Een week vorige keer zal Amsterdam Grij voor de tweede keer bolwerk zijn van de houstop van de Nederlandse Dirty Dutch 2009, namelijk Outsiders. Vorig jaar riep Chucky, de nieuwe koers van Dirty Dutch is richting het buitenland... Een jaar later komt hij binnen op 72 in de DJ MacTop Top 100 en krijgt hij onze nationale volksheld. Internationale herkenning van gerenommeerde namen als P-Tong, Bob Sinclair, David Guetta, Tiesto, Eric Morillo en de Swedish House Mafia. Daarnaast werkt hij aan nieuwe projecten met P-Diddy, The Black Eyed Peas en Lady Gaga. Als generaal van de Nederlandse dance wist hij met zijn hit uh, Let the Bass Kick de aandacht te trekken voor de Nederlandse House Sound die nu wereld dreigt te veroveren. If The Sound Ain't Dirty, It Ain't Dirty Dutch. Dat is een motto wat deze organisatie heeft. Net als vorig jaar draait Chucky een 9 uur lange back-to-back -back sessie. Ook in 2009 heeft hij een aantal collega-dj's uitgenodigd... ...die samen met hem de Main in de rij gaan blazen. Na lang zoeken ziet de lijnen van Dirty Dutch 2009 er werkelijk geweldig uit. Dirty Dutch Music heeft een mooi jaar achter de rug met heel veel succesvolle releases. Dit jaar is de sound in de hoofdzaal iets steviger met wat electro- en techno invloeden, al dus Chucky. De line-up: Chucky, Afrojack, Carita Lanina, Warren Fellow, Samsung Beats, Rehab, Lucian Ford, Zaldi MC, Fats en MC Rocha. Dan op de Amazon Project Stage: Sunny James en Ryan Marciano, Shermanology, Bjorn Wolf, Heart Soul, Chuckle Puma, Mitch Crown, Jeterol Ancolta en Lex Empress. En dat zijn de dance stages van deze evenement. Was dat alles, die twee? Uh... Ja, er komen een paar rap stages, maar daar zijn we niet van. Nee, dat... Uh... Ja, ik had er meer van verwacht. Of valt het tegen? Of valt het mee? Na jouw idee? Ik weet het niet. Ik, ik vind het een gemiddelde bloemendeel line up Ja. Dus het gaat echt om de show. Dat moet echt, de show moet heel vet gaan zijn dan. Ja, om het toch een beetje op te halen. Als ja, ik, ik denk het wel, kijk. Als dit de line up is en... Uh... Ja, Bloemendeel kan sowieso niet op tegen een rij... En de Escape is moeilijk te overtreffen, maar het feest van een festival waar heel veel mensen komen, dat is ook weer heel gaaf. Dus dat ligt eraan hoe ze het aankleden, wat, uh, wat dit exclusief maakt van de andere uh, feesten. En ik denk dat dat wel goed zit. We gaan het meemaken. Uh, nou ja, en je noemde net al de Escape en ik zie hier een paar namen van de Escape. Afgelopen zaterdag, het was ontzettend vet de Escape. Er stond een line-up, ik, ik zeg een Lucien Voort. ik zeg een Carita La Ninja, ik zeg een Afrojack... Hoe was Carita La Nina? Weet ik niet meer. Weet je niet meer? Dat is ja. een slecht teken. Ja, ik vond het niet zoveel. Lucien Ford, die draaide ontzettend goed. Weet ik ook niet meer, ook een slecht teken. Wat vond je wel vet? Wie hem blijft hangen? Dat zijn Chucky. Uh, Adi van der Svan en Riep. Jackers blijven hangen. Uh, die internationale DJ's bij mij blijven hangen. Die we als eerste plaat draaiden. Ja. En. Dat was het eigenlijk. Dat was het eigenlijk toch wel. Ja, we hebben wel eens betere feesten gehad. Dat moeten we toegeven, maar echt uh, het waren hele korte sets eigenlijk maar. Het waren echt 25 minuten volgende uh, DJ. Ja, op zich ook wel een keer leuk om mee te maken. Dan weet je ook een beetje uh, wat, er, wat er een beetje speelt. Uh... Ja, maar nog eventjes. Hoeveel Chinezen heb jij daar gezien? <laughs> Uh, gezien, die, die gewoon tegen je aanrijden en niks door hebben, waar je tien keer tegen moet zeggen: donder nou eens op en niet weggaan. Jij ja, praat ook niet zo goed Chinees, geloof ik. Ja, uh, je ziet je niet, donder op. <laughs> nee, voor de rest wel helemaal gezellig natuurlijk. En zeker de moeite waard om op een gewone zaterdag daar even maar heen te gaan. Maar ik moet zeggen, de, de Escape is weer een stukje mooier geworden met die. Uh, aan de zijkant, aan hè? Aan de zijkant, ja. Dat was gaaf. Ze hadden een uh, hele mooie video al uh, voor de luisteraars. Aan de achterkant. Uh, ja, die is al oud. Die is oud. Nou ja, oud. Hij is mooi. Maar aan de zijkant hebben ze nu ook video walls. hele smalletje. Ja, net uh, smallet. een vuurwerkeffect met een bepaalde dingen. Ja, dat deden ze ook regelmatig. En dat was gewoon super gaaf. En het was, er stond een rij voor die deur. Maar uh, nou ja, wel snel de drankjes kunnen halen. Dat soort dingen. Dus dat, uh, dat was Toiletten super. kon je doorlopen. Helemaal top. En ja, onze dank gaat natuurlijk ook uit aan ja, Zandvoortse DJ Held. Raymundo. The Resident. Uh, DJ Raimundo. Zonder we niet binnen. Dat wou ik net zeggen. Daarom ook gelijk. Zijn nieuwe plaat, Framebuster 2.0 In de Remaniacs remix, favoriet, bij menig DK. En je hoort hem hier Wij zien het zometeen, rond de klok van tien voor tien De So get ready, catch your shoes Dat brengt ons bij het volgende nieuwtje. Emporium 2010. Het heeft even geduurd, maar de Emporium 2009 Anthem lijkt dan nu toch een dikke danshit te worden. De speciaal voor Emporium 2009 scheventrek van Sidney Samson en Tony Chacha staat inmiddels voor de tweede keer op 1 op de slam 30 en wordt in diverse clubs al volop gedraaid. Na Riverside Motherfucker is dit de tweede grote dancehit van dit jaar van Sydney Samson... ...die als resident van Excellent Avonden zijn professionele dj carrière in de Matrix is begonnen. Met een geweldige in 2009, nog in het geheugen, is de datum van de 2010-editie inmiddels bekend. Zaterdag 29 mei zal prachtige beboste recreatieterrein van Berendonk... ...voor de zesde keer het toneel zijn van het jaarlijkse buitenfestival van de danceclub Matrix. De kaartverkoop van Emporium 2010 start op, start op zaterdag 30 januari 2010. Meer info's als het thema en de stages zal uh, hier in de show een week, uh, week ervoor voorafgaand verschijnen. Ja, ik, zo, ik zocht hem eventjes op. Uh, Dan trekken we misschien dat we hem straks wel even kunnen draaien. Of anders komt hij misschien wel in mijn set voorbij. Who knows? We gaan nu eventjes naar een andere uh, lekkere plaat. En dat is Dennis de Menace met A First Rebirth. Hey, Oké joh, jij bent goed met huis. <laughs> dat is even be beter uh, als wat ik laat zag uh, van uh, een. Ah, uh, ik heb weer een hoop leuke bureau achtergrondjes gevonden. Ja, dat, dat geloof ik graag hé. Hey. Ja, als ik zie. Uh, wat Dennis af en toe uh, uitnodigt. Ja, hij is er wel uh, van. Uh, nee, nou, ik, ik zeg maar niks. Je is dat die, je weet het niet. Hey. <laughs> Je weet dat hij altijd heel veel oliebollen bakt en uh, veel meeneemt, maar de laatste tijd dat hij met meisjes omgaat, zijn ze allemaal op. Nou, dat is formaat dus. Nou, oké. Okay. Snap je hem? Ja, ja, ik snap het. Er stond er ook eentje in de escape uh, met een rokje flink te bouncen. Ja, je formaatje dat, ja. ja. Voor de luisteraars. Niks persoonlijks. Een hoepel kon er niet omheen. Maakt niet uit. Laat <lacht> staan een yippie. <lacht> We gaan door met famous DJ's. Op zaterdag 31 oktober volgen de meest getalenteerde DJ's en hun trouwe aanhang bepakt en bezakt richting het noorden van Nederland, waarmee famous DJ's met een warm onthaal klaarstaat in de Waartse Tempel te Gewaard. Vanaf 11 uur passeert het Nederlandse DJ trots het de revenu van wisselende, pompende sets die zich in elkaar met afwisselen met een razend tempo. Aan jou de taak om deze vanaf de dansvloer optimaal te beleven onder leiding van Saldi MC en op de beat van niemand minder dan Roog, Shermanology, Ricky Divado, Jurinski en One Too Many. De voorverkoop is inmiddels volop van start gegaan en voor 15 euro bemachtig jij je kaartje via alle shops en via www.famousdjs.nl. Voor alle dames wie Famous DJs een speciale girl ticket waarmee twee dames voor slechts 20 euro toegang hebben. Famous DJs en DJs hebben fans. Groupies en muzikantfanaten als kritische aanschouwer. Wat de aanhang ook is, nog steeds reizen er duizenden liefhebbers vanuit alle winststreken om de favoriete artiest, Echter, de Wheels of Steels, het kunstje te zien doen, vertonen. En vele raken tijdens de sets van het Idol in extase. En naar over extase gesproken, wat is er nu magischer dan dat droom werkelijkheid wordt? Dream City is een nieuw concept dat op zaterdag 28 november Rotterdam diep in de bank krijgt van het realiseren van de mooiste dromen. Daar waar het nieuwe concept Dream City deze dromen overdag laat uitkomen in Ahoy Rotterdam, neemt famous dj's de ongeneerde onge ge fantasieën tijdens avonturen voor hun rekening in de post Rotterdam. Compleet met de fameuze programmering goodies die je in het water in de mond doen open. En de muziek van alle toonaarden thuis is het leggen van Dream City en famous DJ's. Jou, maar die 15 uur lang in de watten. Ja, hey Joey. Ik vind niet echt dat je kroepies meeneemt. Maar haal ze wel onder die tafel dan vandaan, hè. Dat is mooi. Maar gauw door met Whitney Houston in de mix. Zometeen later als gepland. The Sea It Party Guide met de one and only Ten Hoven. With my soul, I had nowhere to turn, I had nowhere to go. Lost sight of my dream, thought it would be the end of me. I, I thought I'd never make it through, I had no hope to hold on to. I, I thought I would break, I didn't know my own strength. De in, in ieder geval binnen, maar dat neemt niet weg, de boel valt hier in elkaar. <laughs> maar het is de tijd voor de one and only party card. Oh shit ja, even erbij pakken. Ja, pak hem er eventjes bij, ja. al die ja, krabbels. Uh, oh, ja, dat Oh, paniek, stress. Ja, ik heb hem. Je hebt hem, helemaal Vier goed. Vier feestjes maar liefst. Vier feestjes, zo, jij pakt het uit vanavond. Ja, maar het zijn wel leuke feesten. Te beginnen weer In de Escape Framebusters, de lijn is nog onbekend, maar die van 11 tot 5 in de kaars kostte 15 euro. Door naar het Halloween feestje in de Wester Unie. De kaars kostte 19,50 en dat zijn twee zalen. In zaal 1 Joost van Bellen, Brian S., Wouter de Moor en uh, When Harry Meets Sally. In zaal 2 Jassia, also Hilton, Ton Damiello. En dat was het. Dan gaan we door naar Sexy Motherfuckers in de Bobs Uitgeest. De kaars kosten 15 euro, de duur van 11 tot 5. De line-up Nicky Romero, Mark Benjamin, The Afro Brothers, Lucky Charms, Alvaro, Rehab, Seductive. Quinten, MC Prime en MC DJ. Dan gaan we door naar famous DJ's in de Waarse Tempel. Dit duurt van 11 tot 5 en de ka of de line-up. Roog, Shermanology Dicke Divaro Jinoeski, One too Many en Saldi MC. Dat waren ze. Dat waren de feestjes. Oké, okay, nou ja, mocht er wat leuks voor je tussen zitten. Veel plezier. Joey, ga jij nog een van de feestjes uh, dit weekend? Ja, ik ga morgen naar de bobs. Jij gaat morgen naar de bobs. Dus uh, naar het uh, feest. Uh, sexy motherfucker. De sexy motherfucker. Dus volgende week krijg ik van jou een hele mooie review. Ja, wat ik er nog van kan herinneren volgende week. Ja, nou ja. <laughs> Morgen wordt echt. Uh, Oeh. Oe, nou, de dat beloof dus ik. Dus ga je naar de bop, zie je iemand aan de, aan de lamp hangen. Aan de power podium, Of dan. aan de pauwenpodium. Dan is het DJ Ten Hoven. Hey Joey, wat hebben we nog voor je klaarstaan? Volgens mij in een heerlijke plaats van Jean-Claude versus Lenny Fontana. Psuching, Tyra. Nighttime. Zometeen naar de klok van 10 uur. Ja, opstand voor het grootste dansvloer. Twee live DJ's. Kom er maar in. I'm turning, my old body's yearning I'm laying loose losing control Your patience around me, my head's up and down me I'm drifting, I'm blending, oh, oh, oh. I'm so, I'm restless, I'm breathless, I'm fawning